Het Openbaar Ministerie in Den Bosch heeft flinke gevangenisstraffen geëist... tegen drie Roemenen die het op ouderen hadden gemunt. Het gaat om celstraffen van 9,5 jaar, 6 jaar en ruim 3 jaar. De OM spreekt van een brutale boevenbende... die in vier maanden tijd een groot aantal ouderen... in het oosten en zuiden van het land beroofde. Dat deden ze door hun slachtoffers een duwtje te geven... op het moment dat die geld uit een pinautomaat wilde halen. De Roemenen hadden geen vaste woon- verblijfplaats. Het OM hoopt dat de hoge straffeis buitenlandse bendes... Nu af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 De strafmaatregelen zijn een vervolg op een onderzoek van de Rijkse Church uit 2018 naar een fraudezaak bij de afdeling Stadsbeheer. Daarop volgde in 2019 een intern onderzoek. Toen werden al twee medewerkers van Stadsbeheer oneervol ontslagen, maar dat is nooit bekendgemaakt.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 Het weer. In het zuiden en zuidwesten is er kans op onweersbuien. Mogelijk met hagel en windstoten. Aan het einde van de nacht wordt het daar weer droog. Morgen gaat de temperatuur dan flink oplopen. In het noorden en oosten kan het maximaal 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. control.